Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 472 e aflevering van die op radio Steekradio, uh, Viva, en meteen onze laatste van dit uh, werkjaar. En dan starten we met onze grote vakantie voor u en voor ons. Oog drukt de assenaar uit dat iemand stevig heeft gevloekt. Uit vloeken zit de Brabander natuurlijk nog een beetje in bloed. En hoe zeggen wij dan dat die een stevig gevloektheid En nog in verband met dat vloeken, uh, het gebeurt wel al een keer dat iemand iets zei en dat je zeiden afrondt, zal ik maar zeggen, mijn vloek. En hoe zeggen we dat in Brabant dat iemand iets zei en dat je zeiden ook uh, afrondt met een vloek. En de wending in zenum staan zal dus wel niet letterlijk bedoeld zijn, maar figuurlijk en dan vragen we ons af wanneer staat iemand in zenum? Zegt ons dan een keer in welke omstandigheden kunde zoal in aum staan? Op de uh, wending, uh, ik heb in mijn vinger gesneden, dat is dus letterlijk op te vatten, ik heb in de vinger gesneden, volgt wel een keer een humoristische reactie. Kinderen de reactie, was ze Als iemand u zei, ik heb in mijn vinger gesneden. Wel, nog een keer weer op het woord bardeldig, en dat is een woord dat ons wel interesseert om taalkundige redenen. Vraag is hoe ga je dat ook nog? Uh, in welke betekenis uh, komt dat ten of uh, als je het zet hoort? Welke betekenissen eet het werkwoord uh, dat in de algemeen taal voorstaan heet? Dus veu staan. Veu staan. Wat betekent dat zoal? Wat kan er veu staan? Wat kan i fransd veu staan? En welke zijn nog de andere betekenissen? Hoe zeggen wij dat iemand... Paast dat niet formidabel gezeidheid, of dat niet formidabel gedaanheid, dat hij iets wonderbaars heeft gedaan, vandaar het paast die iemand hadden. en hoe zeggen wij dat dan? Kunnen we wel uh, woordplekken op iemand dat eigenlijk niks van wilskracht eit? Iemand zonder wilskracht? Dan moeten we toch een, een speciaal etiket uh, woord we en dan is de vraag uit werk En hoe zeggen we dat iemand ontmoedigd uh, is? Komt helaas. ook nog uh, dat iemand de moed moedlood valt, dat ontmoedigd gerookt. En hoe zeggen we dat dan? Wel ik nog met een oud uh, woord, een substantief, een vader. ne vader, een v, vader. En de vraag is, kunnen we dat Bezig Bezichten gaan dan nog? En als je bezig in welke betekenis? Bij ons zeggen ze wel eens Esther vijand van. Esther vijand van. Maar dat moeten we vermoedelijk niet letterlijk opvatten. En dan is de vraag: wanneer zeggen we dat? En in welke zin bezigen we dat? Esther vijand van. Was zeggen we in Brabant tot iemand dat niet verstaat wat er gezegd werd? En aan wie dan ook eigenlijk niet veel verder uitleg geven. En dat is dan zo dat begint met, als je het niet verstaat, puntje puntje punt. Dus, wat wordt gezegd tegen iemand die niet verstaat wat men zegt en aan wie men geen verdere uitleg wil geven. Volgende vraag, het verband met het woord verdoemenis. Kinderen gaan dat woord verdoemenis en in welke uitdrukking komt dat voor? Als, je, als ze bij ons een schotel of een gerecht, of wat dan ook, dat uh, na hier aanbieden, dan zeggen ze dat niet baar. Wat zeggen ze na? Nou? als wij een schotel of een gerecht aanbieden of een geboden krijgen? Dat bijzonder hier is. Maar dat gaat dus goed aan verbranden, hoe formuleert de Brabant dat Je weet dat ze hier uh, alles mogelijk achten, alles is mogelijk, balven, en dan geven ze een paar uitzonderingen. Welke zijn de uitzonderingen? Dus alles is mogelijk, behalve behalve, en dan volgt een uitzondering. Hoe vertelt de Brabander, wat in de algemene taal genoemd werd, zo zijn we niet overeengekomen. Dat past dus niet bij onze overeenkomst. Zo zijn we niet overeengekomen. Hoe de Brabant dan? Het werkwoord twijfel werd af en toe nog wel eens gebezigd. En dan is de vraag in welke uh, betekenis. En dan is er nog een woordgroep gestaan en gelegen. Gestaan en gelegen. Dat zijn twee woorden die nogal dik eens een keer samen uh, optreden. En de vraag is natuurlijk in welke zin en wanneer uh, bezig waren dat de gestaan en gelegen gelegen. Uh, hoe zeggen we dat een uh, jonge man alles durft te kijken naar de meisjes? Dus een jonge man die naar de meisjes durft te kijken, dat hebben we wel in Brabant en nogal wat de uitdrukkingen van en waar zijn Ger van wel een paar van die wendingen doen. En hoe formuleren we wel? zoiets in de zin van, dat mag niet het minste gebeuren of puntje puntje puntje. Dus daar mag niet het minste gebeuren of, euh, tot besluiten een lerenaar. Een lerenaar kan verband houden met Lier, de stad Lier. En wat is een lerenij? kunnen we dan nog bezig? We ook nog. En in welke zin? Hallo. Ja, dag Leun. Dag Paula. Uh, van Verleewijk. Ja. Dat is poorneren. Ja. Hij wil dat hij het gaat, uh, gaat doodkappen van een boer. Ja. En uh, die sponneren dus, dat zijn sponneren dat ze daar afkappen. Hè, ja. Dan, dan zeggen ze zeggen sponneren tegen. En ze zeggen ook ooit oh, daar is een sponneren. Of ik moet gaan sponneren. Dan gaat die sponneren gerapen. Ja. Vandaan dat jij het gaat ooit kapt. Ja, en die gaat dan nog meegemokt als ze een keer sponneren rijpen? Ja. Ja, ja, want films die, daar stond een grote rood, rood oegeboemen. Ja. En die jasgaten, die zijn nog allemaal ooit gekapt geweest. Goeie, dat was een kwaad ja. werk, hè, Paula. En dat, we, de, dat waren mensen die dat, dat vrietgeheren deden. En dat was vrije zwaar werk met een bal, hè. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En van die dikke bomen, dat waren serieuze jasgaten, hè. Ja. Er kwamen serieuze kraanwagens van voet, hè. Ja. En ze mochten dat zo maar komen doen. En, ik paas, dat dat ja, ik pas als dat doen, he. Ja, ja, ja, ja. Dat waren een IJ en... IJ En ja. een IJ sponneren. Ja. Ja. Waren dat de redelijke grote stukken als ze dat kregen, Paula? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat was de zien wie, hè. Ja. Als er een was met veel kracht, onder andere onze buur Jeff van de Klak, dat da kost er een plak opgeven. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je zo'n stuk of vier op haar knijwagen had, dan wordt al goed geloond. Ja, wordt even in de winter goed. <laughs> ja. Ja. ja. Ja, dat, dat is dat de kracht dat erachter ja, staat. Ja, schijnt dat dat, schijnt dat dat veel gedaan werd jij schatte sponderen. Ja, ik zeg het, dat heb ik regelmatig gezien als kind. ja. ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, als je dan natuurlijk na let, als DS gaat, dan zit het nee. Ja, ah ja, natuurlijk. Ik ook zo. Ja? Ja, ah ja, dat is te veel werk. Ah, zeker dan. Dat kun je mee aan beginnen. Nee. En als je daar zo'n beetje product op doet hè, en uh, je laat daar al wat staan, een jaar of twee erachter begin je al te vermuzelen. Ja? En dan de planten overzetten, dat is een groep. Verstoppen. Verstoppen. Ja. Ja. Maar dat gaat zo vergaan in de grond. Uh, ja, maar het is wel een productie dat je moet opdoen. Ja? Ja, ja. En dan zijn ze erop weg. Hoi. Maar hoe dan, nu alweer ik niet. Ja, mee, hoi, dan moeten we een keer vragen. Ja, ja. En dan uh, de muurgang van de kerk. Ja. Uh, dat is toch de, de dingen, de, de murenbeuk? De murenbeuk? De murenbeuk en de zaalbeuk. Ja. Ja. Dat zijn de beuken hè, in, de, in de kerk. Ja, maar Inas uh, had hadden de murenbeuk een ander naam. Ah ja. Ja. Nee, in Rullem heb ik altijd gehoord, de, de, de murenbeuk en de, ja. de zaalbeuken. Ja. Ja, maar dat werd weer geen murengang geklapt. Hè. Nee, nee, dat was, een, dat was een beuk. Dat was een beuk. Een murenbeuk. Ja. Goed. En, en dan uh, scheef zetten. Ja. Je kunt scheef opstaan, hè? Ja. En je kunt een stappenje scheef zetten. Oei, een stapje scheef zetten. Ja, en de muur staat Ferm scheef. Ja. En moed staat scheef. Ook al. En je je hebt scheef een moed op, hè, vriend. Ik ga niet goed vandaag. Ja, je dat er niet is. Ja. Vies gezien dus. Ja. Dat is een scheef. Daar zijn moed staat scheef, hè? Dat is, uh, is mee niet uh, zo... Zoveel duidelijk, nee, dus, nee, zo verdielig. Nee, nee. Dat wordt beter veel, veel op zout. En dat schief zetten, Paula, dat werkt wordt al eens goed. Of wat kunnen ze zo als schief zetten? Schief zetten. Of mag dat niet schief staan? Ja. Dat mag er niks geschief staan of zit er dat tegen? Ja. Dat dat nog echt maniak is? Ja. Dat alles wil de uh, puntjes op die en zo. Ja. Hij wil niet dat er iets schief staat. Of het zit erop? Ja. Ja. En uh, zit daar schief? Of zal daar schief zitten? Ja. Dat, dat is aan bras opkomst. Ook al? Of tijd er schief gezeten. Dus ja. Dat is er uh, ruzie geweest. Ja. Dat is er dan ook, hè. Ja. Dus, uh, en dan dieren van schoolijven. Dat zijn dieren op schoolijven. Terwijl dat maar er eens in een boelt afdrood. Dat zijn dieren van schoolijven? Dat zijn dieren van schoolijven. Maar die nu hun toch niet zo, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, Zeker en vast niet. Maar daartegen werd dat wel gezegd. Voilà. Ja, daartegen werd dat gezegd. Ja. Uh, ja, inderdaad. Uh, uh, vooral bij Waiten van... Uh, van groet? Ja. ja Als ze ja. daar tegenkomen zeggen ze, ah, dieren van het schoolheiven. Ja. Of de mensen van het schoolheiven. Ja, ook al. Dat zijn die die dus niks doen. Als er zijn. Ah. Want daar worden geen dieren nee. is Nee. Ah, de mensen van het zijn daar. Ja. Dat zijn die dat, dat juist op dat moment niks moeten doen, of ja. niks doen. Ja. Ja, ja. niks ja. te doen hebben of niks te doen nemen mijn... en dat zijn dan die nee. van het school hebben de profiteurs ja ja ja ja, ja, ja. en dan stevig vloeken dat is een echte ketter... Hè. dat is een ketter ja bij ons hier zijn aardtrekken ja dan gaan twee in uh, twee woorden zeggen of dat moet een vloekbaas zijn ja eh. of dat is een vlugbaan, ...dat zeggen ze wel ja en dan als je naar vinders net alleen kost dat dan aan doem niet veel ja ja ja ja ja ja inderdaad dat ze dat de, de die nog Kost er aan duim, aan zeg ga Aan duim, niet? Ah ja, aan duim, aan duim, ah ja. ja. Kost aan... Ja, het is nog geen duim gebeuren, zeg, is nog altijd het doorm, ja, jammer. Kost eraan duim, niet veel avond. Ja, ja, inderdaad, dat ze gezien als ook nog. Kost eraan aan, aan duim, niet veel avond. Ja. ja. En dan, veu uh, staan. Van iemand staan. Niet kunnen verdragen dat er van iemand iets gezegd wordt. Direct met die en zeggen, oh, dat is niet waar. Dat is voor, voor je ja, moet komen. Ja, van iemand staan, ja. iemand staan. Het voor hem opnemen, ja. Ja, dikke en verdun veel gaan. Hè. Just, ja. Dat is dat voor... Je maar Je kunt dus ook uh, van een groot gevaar staan ook, hè. Ja. Kan een VADEU staan ook, hè. VADU, ja. Ja, dat is het op komst, hè. Pas ook. Ah ja, dat staat via deu ja. Wat een... deu, hè, ja, deu. dat is.. Just... Ey, uh... Je kind wend ik wat op een ander binnens. Ja, ja ja, ja, ja, ja. bij ja. Stabia... Vuede de Vudedeu. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Kun kunnen nog altijd verwachten. Ja. Eén dag geen Wilskracht heeft, Niks van Wilskracht. Dat is een flajat hè. Een flaajat? Een flajat. Zo'n flavrik. Is dat een flajat? Allee. Ja. Zeg eens dus dat in bulum. Daar heb ik toch altijd gehoord. goed. Ja? Ah, oh, je moet die flauwe zat niet uit hangen, Een flauwe jat? Een flauwe jat, of een flauwe vrienden. Ja. Dus absoluut geen wilskracht, in Nee. Alleen te gaan. Ja. En die zat dat is een vrouw? Ja. Ja. Ja, en daar is er vijand van. Ja, kunnen we die uitdrukking. O, ja, ja, ja. Dat zijn ook dingen waar dat ik vijand van ben. Ja? Ja, dat ik absoluut niet herneem. neem. Ik ben er echt vijand van, hè. Ah, oh, ja. Dat is iets dat, dat uh, alleen dat zou je laatst mij en, en, en, en dat je absoluut niet wilt. Nu nee, ja. is het er vijand van leuk, maar ik maar moet maar niet zo komen overklappen. Ja, het niet wensen, ja. Het niet wensen, ja. ja. Daar ben ik vijand van hè. En je bezig bent nog geregeld, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. En dan is. op haar kerfstok in me hè? op haar verdoemenis, op haar verdoemenis in me. En, en wat, wat betekent het dat juist, Paula, als je het op haar verdoemenis zet? Ik dacht dat op haar geweten niet. Ah? Ja, verdoemen is dat je Want je kunt op een verdoemenis krijgen ook. Dat is nog iets anders zeker? Op een verdoemenis krijgen. Nou, ja. is ook iets, dat gaat ge implementen gewoon mee krijgen, hè? Ja. Dat je... Toch iets dat je ge gedaan hebt, zeker, hè? Dus Just. Dat is niet zo, maar dat zal onderaf u te gaan geven, hè. Nee. En, en het is ook niet dat ze dat zal geven, niet? Dat kan ook, ja. Oh, dat, hij heeft op zijn verdoemenis gehad. Ja, ja. Hij heeft een gehad. Toch? Toch? Ja, dat heb ook geleid. Ja ja, ja, ja, Dan ja. Hij ik een keer op zijn verdoemenis gegeven. Ja. Maar ga zitten doe ook figuurlijk op wat geweten in mijn, ja. Uh, ja. ja, ja, ja, absoluut. Op mijn verdoemenis. Ja. Aha. Ja, ja, ja. Dat ze hem nog niet keer moeten vragen. Of je goed op... Wacht maar, mannenkje. Je gaat serieus op haar verdoemenis krijgen. Je gaat daar de ah, meegeven. Ja. En dan uh, al dat, uh, dat die het en te koud is, moeten laten staan, hè. Eh. Hoe al. Een scheutel dat veel te warm is. He, ja. Dan zeggen ze, ja, maar haal dat hier en te koud is, dan moet er komen aankomen, he, laat dan maar staan. Daar moeten we dus vanaf blijven? Daar moeten we vanaf blijven. Ja, maar als zo een schotel, je zo'n schotelier, etensoep uh, op tafel brengt en de ja, klankkinderen zijn daar, wat zeg de dan? Ja, dat het is natuurlijk, he, ja. dat ze moeten nog blijven. He. Nog afblijven? En dat ze serieus moeten blazen. Hoe al? Ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Dat ze moeten uh, een beetje wachten en, mm -hmm. en dat er te blazen valt. Ja. Dat ze landen zullen verbranden. Ja. Maar gewoonlijk passen de wij op, hè dat dat dat, dat, zie je dat je niet ooit lokt, je nooit nee, op tafel nee nee dat is zeker waar zeker als er kinderen zijn hè? dat is waar voor de kan daar al nog minder kwijt maar uh, voor de kinderen ja he blijf ze blijf ze willen valen micky jij al een keer van hier in gieten dat er te ooit is ja, ja. de grootste eten laat nooit gaan hè? ja voor dat je dat op tafel nee juist en alles is mogelijk, bal van de mohogvallen bal van de mohogvallen ja ja en daar ja. zullen ook nog een keer moeten passen, want daar zullen pauzeren veel van zijn ja ik pas ook daar hebben we het veel op gezeid, Ja. Ja. En dan, zo zijn we niet overeengekomen. Zo ja. zijn we niet getraad, kameraad Ja, zo zijn we niet getraad, ja. Dat ja. doet die nog veel zeggen. Daar zullen er ook nog van zijn. En dan ja, ja. We dat als eerste dan naar Ja, te dan binnen schiet. Binnen. Ja. En dat mag niet... Uh, ah, dat mag niet gebeuren of, of ze hebben het, ja. het gezien, hè. Of ze met het gezien, ja. Ze hebben het gezien, hè. Of ze zijn hè Ja. Of ze vliegen op lekker als we de mussen. Ja. He, ze zijn er of lekker als de spreeën. Ja. He, als er iets gebeurt, ze zijn er bal als de spreeën. He. Ze zijn er niet snel te bouwen. Goed, goed. Voilà, dat is het voor vandaag. Bedankt Paula. En nog een goede zondag en ja. een goede vakantie. Dank u wel. Kinderen Duitsland. Daar. Hallo. Ja, voor de liste. Mevrouw Jans. Ja, veel de vakantie. Voor de vakantie. Ja, ja. ja, ja uh, uh, uh. Uh, van dat stevig vloeken, daar kan vloeken dat krokt. Vloeken dat krokt? Ja. Ja. Dat is ze ziel ervan. En uh, ja, afronden met vloeken, nee, dat uh, kan ik niet. Dat kinder niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, in een humstoon, of in een bloeden, hij heeft te veel gebabbelde nakraag alles tegen hem. Oh ja. Uh, hij heeft verteld dat, dat je beter gezwegen had en hij krijgt achteraf alles op aan huis weer. Ah oh, ja, als je te veel uh, geklapt hebt. Ja, te veel. Ja. Ja. Ja. Iets te veel, is door in aan Ja. Van in haar vinger gesneden Ja, achteraan doen. hem. Toch? Ja, ja, dat zeggen ze ook. Hè. En of ze wel, ik heb in mijn vinger gesneden of ik heb mijn gat verbrand. Ik heb af te ver gereskeerd. Ja, ik heb mijn gat verbrand. Ja, ja, dat op de bloren moet zien. Ja, ja. Ik heb maar te vergen, dus geit, ik heb niet te, te veel verteld, je na. komt dan een beetje op zulden, nee hè. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. En dan, ik loop maar vuil stoorn, Ons, ons moeder dat is Adriaan. Dus ik loop maar vuil stoorn en dan was toen achter de woordje komen. Ik paas dat er als duur is, maar hij zal dan door de rek op reageren. Nee, nee, nee, nee, dat is toen uh, een noemweg achter uh Achter de woordje te komen. Achter de woorden komen. Ah, ik laat maar vuur staan. Ik laat maar vuur staan. staan. Ik paas, hè. Eh, dat ik dat, eh, dat, dat als u gezien... Ja, ja. ...of al goed, eh, als u goed heeft. Moet u een visje hè. Ja, ja. maastafu, zeg we Ninas. Ja, maastafu. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan moet ook iemand vuur trekken. Vuur vee staan. Iemand. Toen is nooit de rok, hè. Eh. Dat is ook iemand vuur staan. Ja, iemand uh, uh, uh, a, een boentje vuur geven, zo. Uh. ja. Is dat de veu of is ja, dat ze veu? Ja, is uh ze -huh. ja. Ja, ja, ja, ja. En de vader van een mens. Een vader, dat is iedere uh, dag beter niet ver naar keren, ja. Dat is ongunstig. En ja. in welke zin zou dat nog gunstig zijn, Rijans? Ja, wij, je, je weet niet wat dat gewoon is. Je moet niet betreven is dat een en dat men komt werken, en hij komt niet. Of dat men komt en hij heeft een ene keer een ander excuus. En, en zo toch na negatief eigenlijk. Zo. Onbetrouwbaar. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is ja. een vader. Ja, ja, ja. Of je dat de kantjes afloopt of uh, alleen Ik weet er niks kunnen wonen, ja, Ja, ja te meiden. Ja ja, ja, ja, ja, liever niet mij, maar jum gewoon, alsof. ja, hoort het toch anders niet eens en brassen, ja. niet. of als het een dop komt, moet je dat niet doen. Ja. <laughs> Ja, hij is er vijand van, van het werken, hè. Vijand van het werken? Vijand van het werken, ja. Dat zal bij jou wel niet het geval zijn, zeker? Nee, nee, nee, dat pakt niet, hè. Nee, nee, hè. vijand ja, van het werken. Niemand dat uh, te looest, met het begin. wie niet dat... graag het is dus vijand ja, ja. van het werken. Ja ja, ja, ja, ja. Dan is er vijand van. Ja. Dat doet er nog wel zeggen, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat komt, dat is nog, dat is, dat is nog in... Ja, ja. In, in, daar, daar, daar, daar. Ja, ja, ja. En als je het niet verstaat, moet je het maar verzieten, hè. Zie? Ja, ja. daar zie ik me al zo lang na. Als je het niet. Ja, als nee. je het niet verstaat, moet maar verzitten. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Ey, dat is geen afvan dat je dat veel leeg opgeeft, hè. ze verstunt toch niet. Eh, of was je nog al kut ogen kon dat. Het gaat die... maar hè. Ja, het gaat hier duidelijk om een woordspeling hè, tussen staan en zitten. Ja, ja, verstaan eh. en verzitten. Eh, ja, ja. ja. ja. Ja, ik ben toen maar plezier ah, ja, verstaan... dat Als je het niet verstut. volgens mij dat je dat is mijn... En eh, wanneer ooit dan te zieken, als je er iets moest gedoe waarom maar ik verstoon dat niet? Ja. De mensen al twee keer nooit geleden. Als ge ja. verstaan, je het niet moet je het maar Ja, ja, ja. ja. Nou, die uitdrukking zocht men precies. Ah, zeker. Ja, en wij... natuurlijk krijg je me dat van Ja, Je is goed. Ja, ja. Onze zondag is goed. Ja, ja. Uh, uh. Hey, en als de, de soep is, waar hij de moeder aan Ja. Ik zeg dat toch niet eens zonder te blozen of te eten zo, Ooit is de soep of dat is dit waar hij de moeder aan geluidde. Wachten. Blozen, hè. Hey. Aanblazen ah, ja. Blozen. Ja. Hey, Doe het meer uit, er niet opgegeven. Nee, we. nee want dat moet er niet, maar dat is al te laat eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar zo'n wending van uh, opgelet, want uh, de gerechten zijn bijzonder eet uh, en dus het waarschuwend, uh, ja. dat is er niet. Nee, nee. Eerder als het wel laat is hoor. Ja, ja, ja, ja. Het kan op het begin, je wil beginnen tijd en die het of Ja, dat is nog dit. En de is niet her nog beginnen. Ja voor de moeder, had ja. Het, ja. En zo zijn we niet uit gekomen, zo zijn we niet getraad. Ja, ja dat is algemeen, hè, van dat ja. getraad. Zo zijn we niet getraad. Ja. Ja. Uh, uh, uh, uh. En uh, dat, tra dat trafelen, traf traf traf zeggen wij. Ah, trafelen. Trafelen, rolen. Als je daar van krijg krijg gaat dat... Ah, dat is bij jou een trafel. Trafelen, ja. Roil naar zo, zo bloemenzoot en zo. Ja. O, dat is een en die is. En dat is wat hij eerst schoot met die kroon, waar de buil hadden van bij Ja, was, van he. dat is En ze die, die uh, builen, die stammen ja. komen, ja. En, uh, ja. als dat gekocht was. He. En dat ander, dat, dat gerest en zo, dat mochten zelf ooit werken en dat was gratis. Ja. moesten bespreken als bespreken, dat was winterwerk en dat was zo'n werksken dat de man heel heren ding. Ja? De, ja, ja, ja, de kruidlaan bigba, dat was precies kermis. Oei! En om de tikste spongen en onder de maaist en onder de gruistupen, en die dat verdeeld En die uh, asjes dat opgemokt worden, dat ja. was voor ja, jou niet het heen, hè. Ja? Dat was het uitwerken ja, van je schaar? Ja, ja, ja, ja. Ja. En dat spongen is dus in stukken kappen eigenlijk? Ja. Ja, ja, ja, dat is gelijk is, Maar zo veel um, kijk, uh, hier niet inwonen, dat was veel moeilijker. Je mochten veel goeie voorzemen en een goed ja, boy. Ja, dat zou wel. En je mochten met het merken eerst poes of de slepsteen draaien. Dat was het het ja. zomste werk dat er bestond, hè. Ja. <laughs> nou werden de kinderen nog eens maar dat was het het ja. zomste werk dat ik kosten, hè. <laughs> kinderen werden ook verveiligd bezig in taart. Ja, ja. Dat was om <laughs> doen alleen, maar het was niet plezant. Die moesten draaien? Die draaien, ja. ja, uh, ja. Allee. En dat lieren zei dat niks? Een lieren is dat geen mes. Ja. Ja. Ik heb altijd als we in een mes met mijn buisje buiven. Ja, het is een messoort, ja. Ja, ik denk dat de boeren altijd in een hele zakken hebben van koud uit te snamen. Ja. Of die veranstieten, de paneren, of wat zo. Dat zo kan ik niet, maar voet ja, ah, wel, het is dat wat mijn bedoel. Een soort mes. Oi, oh, dat is nam hier. Ja. <laughs> ja, de, de papada klappen van, van de lier neer. En als ze nog skuilen ginken, als ze de mei een snijden, en appelsnijden. En eh ja. Ja. Dat is altijd baan. Ja. Dat zal vermoedelijk iets met de stad Lier te maken hebben, ik weet het niet. Maar nee. Zo op het eerste gezicht. Ja, en uh, een lieren, uh, Kussen een goede lichaamsan als u, dus ga je ook het werkwoord leren van? Ja. Ha? Ah? Ja, ja. De boterham leren. Ja, ja, Dus ja. aansnijden. Op een broert als u hè. Zou zo een goede schieve kast afsnaan, als u Onze papa daar aan en daar en daar moest altijd de mes in zo'n zakken nemen. Ja, ja, de, de boer... Dat, dat ze nog in mijn kop zitten. Ja, inderdaad, ja. de boer, die kost niet zonder mes. Die kost niet zonder mes. Ja. ja. Maar dat gaat dus daar al het werkwoord leren van mocht, dat is je maar toch. Ah. Leren. En ja, dat ja. was dus snaan. Snaan, ja. ja. Dat was dan nou niet recht eigenlijk. Mijn broer me zei dat, uh, maar, ja. ja, ja, ja, ja. Een, een stuk afsnaan? Dat ja. was niet gelijkmatig zo precies Die, afgesneden? Ja, ja, ja. Of we uh, gelijk na een stuk afvlieren, gelijk op de messager te steken, dan moest een kust zijn. Of we de pan af te scheren. Dan moest ook een kust zijn, want dan is het maar, de, ja, van hier, Nee. En vanien, hè. Uh, de pan af te scheren? Ja. ja. <laughs> De panavet. Ja, het beste van knieën. Eh, ja, ja, dat is juist. En dan mag je ze het helemaal niet eten, Nee, nee, nee. Nee om de slechte, de cholesterol. Ja, ja. En vroeger ja. deden ze niet altijd. Ah ja, dat was het beste van de patat mee. Dat was het beste. Ja. <laughs> Ik ga natuurlijk nog een keer wat jong. Ja. ja. tot een goede vakantie. Goed, dan ga aan het vans en een goede vakantie. En tot in september hè Ja. Dag, de Groeter in Wambeek Hallo. Hallo, geloofde ja. Dag ja, Maurice. Ja, dat hier in is inderdaad een groot zak Ja hè? Ja, ja, maar dat is zo, dus dat mes dus ja. is een uh, zo'n beetje gebogen zo. Ja. En dat klikt natuurlijk in de heft Ja. Ja, ja ja inderdaad ja, dat is een lierenaar ja ja maar dat is een tamelijk groot met zakmes ja, nou, ja. zou het iets met lier te maken hebben morris volgens haar uh, ik weet het niet ik zou het niet kunnen zeggen maar ik kan ik in ieder geval altijd goed naar lieren dus ja uh, dat is een groot zak zo dus, uh, dat ze altijd ja in de zak aan, uh, maar ja um, ik ga ik begin dus met met dat vloeken ja huh? Ja, en hij kan nogal rood naftrekken. Rood naftrekken? Ja. Ja. Inderdaad. En hij staat in zijn hem. Hij kan hem niet meer verdedigen. hè. aha Zich niet meer kunnen verdedigen. Ah, ja, ja, ja. Hij kan zich niet meer verdedigen. Ja. Dus hij heeft dus van alles. Hij kan zich niet meer verdedigen. Ja, staat in zijn hem. Nou, moet ja. wel. wel uh, en dat vuur staan, gelijk als sporen zegt, dus je kunt mijn toestand dus verdedigen en beschermen. Ja. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En het sta ma vuur, ik veronderstel, ja. ma vuur, Ja, sta maar dat, ja. Ja, ja, ja, En dan, ehm, um, iemand dus die zoiets dus zo gezegd, iets zonders als gedaan heeft, dan zeggen ze, dan zeggen ze gevoelig, ga pas zeker dat je het water wordt gevonden. Ga pas zeker. Dat gaat het wijd gevonden Ja. Dat het gevonden Dat Ja. En iemand zonder wilskracht dat is een lammen en een tammen, hè. Een lammen, een tammen. Ja. En uh, iemand die je ontmoedigd is, Zij zeggen ze toch, hè, er de mannen van in. Est er De mannen van in. De mannen van in. Ja. dat is een mazel, ja. Ja, ja, maar zeggen de de mannen. Ja, in, dus de mannen van hun, ja. De mannen. de mannen van in, ja. de mannen van hun, Is er de mannen van in? Ja, het gaat van in zeggen wij ook. Ja, het gaat van hun, ja. Ja, duidelijk, ja. ja. Uh, en dan dat trappelen. Dat ik zelf ik kan dat niet, maar ik kan wel, ik herinner me wel, uh, dus West-Blandse, uh, dus, dus, dus, een tricholoor. Dat is natuurlijk van mijn west uh, vlaamse familie, ja. Een tricholoor. En dat was iemand dus dat je niet mocht vertrouwen, hè, die in de vorm van, dat is, uh, die, die kon bedriegen en bestelen wat je maakt Oei. En ja, dat was een truffeloor? Nee, nee, een truffeloor, ja. Een truffeloor. Een truffeloor, ja, dat is, dat, is, dat is best laat, hè. Ja, ja, ja, ja. zo, ik, ik kan het niet. Nee, het zei dat, Het werk woord truffelen, zei dat niks? Niks, nee nee. nee, nee, nee, En van een jonge man, dat al duur snikken, dan was gezien, dat zeggen ze, hij terwijl over zijn snikken doen. Ja, he over zijn schaverslonken ja, dat ja. kunnen wij ja. En gestaan en gelegen, dan taal. <laughs> dat is eigenlijk notaristaal, Ja, dat is inderdaad notaristaal, gestaan en gelegen. Ja, eh, gestaan en gelegen, dus, Ja. Maar eh, was dat gestaan en gelegen, dan zat de vriend kwit, Ja. Toch, dus, dus, ja. Dus, ja, inderdaad zal wel een term zijn van de notaris, uh, ja, ja. taal komt. Ja ja. Ik volg ja, ja. En dan op zijn verdomen is kragen, he. Natuurlijk, als Paula zei, zei heel erg op zijn verdomen is gekragen, he. Ja. En hier naar de verdoemen is Winsen. Ja, in ja. na de verdoemenis, ja. In na de verdoemenis, mensen En dat kennen we ook, en ja. Natuurlijk, als je het niet verzoekt, moet en dan. je Je kunt dat ook, als je het niet verzoekt moet verzitten? Ja, ja, ja, ja, dat staat hier al lang opgeschreven. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat ja. moet toch een wending zijn dat ons, ons een niet ontsnapt is. Ja, oei, oei, oei, ook. ja Natuurlijk, oei, oh, ja. Dat werd nog gezegd, ja, ja is absoluut, absoluut. absoluut. Ja? De ons is bevestigd. Ja, ja, ja, ja. Hij is er vijand van, hè. Hij is er schrik van, hè. Hij is er niet aan beginnen, hè. Ja. Ja. Hij is er, er, is er niet aan beginnen, niet hè. durven, ja. En, en als ze het eten dus zo dadelijk en uh, zo warm wordt opgezegd, dan zeggen ze, pas op van alles doen, hè. Pas op van alles doen. Ja. <laughs> Want dat is die, dat je verbrandt. Ja, hè. Pas is. Wat Pas op van alles doen. Ja. ja over dat is uh, dan mag niet het minste gebeuren dat is nog niet opgehaald Nee. niet uh, mag niet het minste gebeuren of dat ze een pijntje wordt ah ja en ze je bedoelt ermee dat dus dat werd ja het minste onhoorzaam dat ja werd, uh, ja, het dat is. Ja, werd opgeschroefd dus dat is het van het gemok, ja hè? Dat, er, dat is precies dat er een goed is dus dat ja. is er een stukje gebeurd Just. dus overdreven opgeschroefd overdreven overdreven overdreven ja. opgeschroefd ja. ja en dan dus over dat dialect dus ja. In Mazel, zeggen ze dus van de mensen van droepzaad. Ja. En op droepzaad, stinken ze allemaal. Op droepzaad, daar stinken ze allemaal. Ja. Omdat ja. ze zeggen, dus, die, die van droepzaad, dan zeggen dat ze, ik stonk naar notobus te wachten. Ah ja. <laughs> ik stonk naar Nottebus te wachten. Ik stonk naar Nottebus te wachten. Goddank. En de zeggen ze, in Mazel, op droepzaad, stinken ze allemaal. En dat zijn die van Mazel dat dat zeggen? Dat zijn de van Mazel dat zeggen. Dat... Ah, dat is goed. Ja, ja, ja Dat zijn helemaal maanden. Op de roze staat dat stinkjes allemaal. Ja. ja. hij ah, ik stonk te wachten, zeggen ze. Ja, ja ik stonk te wachten over... <hijen> ik stond, ik stonk dat er was na, ja. na een lotte bus. En zo. Ja, is het, mee. Zie, het is dat soort van dingen we zingen, dat we zeggen, dat iemand uh, eigenlijk met een, een belachelijke bok met zijn dialect, ja, en de mannen van die niet die kagen in toren. Ja. de niet-droesatenaren, die krijgen dat te horen. Die zeggen dat de van die van droesaten. Ze zeggen dat van ja. die ja. van Ja. Goed zo. Ja. Bedankt Maries. Ja, ja. ja. Hallo. Ja, dag geloof eh, Lode, ik denk dat ze eventueel langs de kanten van als ze ook nog zeggen, als er iemand een dialect spreekt, laat ons zeggen van de West-Vlaanderen zo, wordt er zo af en toe eens niet gezegd of je een dieventaal of een boventaal is dat? Ja. ik denk dat toch, dat staat mij voor, dat er zoiets iets wordt daarvan Ja, dat is juist. Dieventaal, ja. Maar dat van de West-Vlaanderen van zeggen te tuta zeggen ze. Ja, ook nog zo. Dat is er van te Ja, ja, ja. Het is tijd dat het uit is. Ja. Ook al. Ja, ja dat stering dat, dat ik niet. Ah, ja. Maar ik ga in alle geval blijven luisteren. Goed. En als ik nog iets weet, dan bel ja. ik nog wel eens. Dat is lief. Weer. Bedankt. Okay. Dag. Dag. Dag. Hallo. Ja, en wil ik ben hier nog een keer terug. Ja. <laughs> Van dat vloeken hè? Ja. Daar kan geen twee woorden zeggen zonder sure deut te trekken. Necheur sure. Necheur. Sure. Ja, ja. ja. Een chur sure deur trekken. Inderdaad, is een krachtige vloek. Een krachtige vloek, ja. ja. Een chur sure trekken, ja. ja. Of zonder mij ons hier zijn er te trekken. Ja, ah dat, ja, dat werd ook gezegd hè? Ook al. Daar kan je twee woorden zeggen zonder mij ons hier zijn er te trekken. Ja, en dat zijn dan vloeken. Dat zijn dan vloeken. Ja, ja. ja. Het, het vloeken was inderdaad niet dat uh, niet mocht, zeker niet vroeger niet mocht. Het was een serieuze zonde zullen we maar zeggen. Vandaar dat het woord uh, taboe woord, uh, werd. Dus het werd niet uitgesproken, ook het woord vloek niet. Uh, gaat vermoedelijk in Mellemphoek van uh, een goede... En dat was een goeie... Ja, ja, ja. Een goeie duurboa. Een goeie aan. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat was met, met met die met. Die met met. een met tekkeren. Een met tekkeren? Een met tekkeren. En er een goede rood afgegeven. Ze waren ja. serieus. Ze waren er met Ja. ja. Als het uh, met vier keten was, zo, hè. Die gaaf, die gaaf. Mijn moeder had ik ook een keer in Goord. En daar was mijn reclame bezig toe. En hij was altijd bezig. nom de duur, noem de duur. En dan vader komt en hij zei tegen zijn schoonbrier. Ga maar goed vloeken, Godverdoebe. <lacht> Dat is echt gebeurd. Ja, wel zie. Dat is echt gebeurd. Ja, ja, ja. ja. Dus de onkel dat dat tegen de klaar, was zo is wel. Ja, ja. In de vijf kwam en we had er ook ja. Dat ze dan dat niet mocht vliegen. Ja. Zoiets, hij zandt met een goeie... Een goeie naan. Ja, maar een goeie... Een serieuze vliegbaan, met een ja. goede scheur. Ja. Scheur ik toch altijd... Uh, ja. Ja. De een echte ketter, hè. Ja, ja, ja. Een ketterraal, hè. Ja. ja. Uh, wat hebben we genoteerd Paula? Een, een goede stijven. Ah, oh, een goede stijven aan. Ook, ja, ja, ja, ja, ja. Ga ja, kind dat er ook? Ook, ja, ja, ja absoluut. Met een goede stijven aan. Met een goede stijven aan. Ja. ja. En je uh, dat niks kunt doen, dat is ook een lamzak, hè? Oei, ja. En een lamme kloot. Een lamme, een lamzak, ja, ja, ja. En een lamme kloot. En een lamme in in in Want daar spreken ze van dat lekker als een boer van zijn klant patat, naar. Ja. Oh, ja, in dat hun dialect. Oei. Dat, uh, dat kunnen ze spreken. Ja, je gaat wel even met die mannen van dat dialect van Mergt niet gelachen van het mullum, niet je? Dat niet, toch zo niet. Of was dat een goede relatie tussen Mullum en Merechten? Ja. ja. Ja, ja, daar heb ik toch zo niet nu. Nee. Nee, nee. nee. Dus kampen alleen op, op, op, op de dingen zo maar. maar ja. uh, of als, als er uh, van in Mullum hier een gaan aan is, dan zullen ze zeggen... ...seks zijn zeker in Merechten te gemocht. Ja, Ja, ja, ja, ja. Zo dat wel, hè. Maar mijn voortlijke... Bij uw taal lachen niet. Nu, nu. Nu, want er zijn eigenlijk niet zoveel verschillen, hè, tussen. Nu, nee. Mullen en Mergen, nu. Eigenlijk niet. Maar de man dan druk wil café. Café? En ik café. En dat man was van mullen. En dat was van Mergen. Van Mergen? Van Mergen, ja. En dat zag ik café. Dat zag ik café. En ik mocht een café. Ja. En ik hoor daarna nog... wat mijn schoonzester dat is ook café. Ja. En dat is eens. En dat smerigt. Ja. Dus daar zijn toch zo, zo ver van je niet he. Nee, je moet er zullen natuurlijk varianten zijn dat we, maar... ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want we waren wel dikke meedikers bezig. Als ik zoiets zou en hij zou en zoiets, maar man zou je, dat was aan eens hier. Maar de ooi van doie en zo, dat ze zich er inmerggen ook, hè? Ja. ja. Ja, ja, ja, dat is hetzelfde van ons. Oh, ja. ja, ja. En moeilijk. Ja. En moeilijk. Like? Ja, ja, ja. ja ja ja dat is er wel niet weten dat moet je mooi zeggen moeilijk ja moeilijk nee nee, bij ons is het de de de de dat de, ja. gaat mee hé. ja ja ja Nee, dat is uh... maar nu dat, dat is niet zoveel verschil en boord ja. ik ook niet hè. waar niet dat is ook zwaar hetzelfde van bij ons wel vandaag dan. Ja. ja ja ik zeg hier en daar zo'n woord maar maar uh, in het algemeen uh, ja. dat, dat... en met die van dan er ook nooit gelachen Oh, dat was van die diven dat rijven dat ik dat tegen gezegd Ja. Mijn vader is het ook niet. Nu, nee. nee, wel we verstond ons even goed. Eh, Mooie hoi. Absoluut. Dat zal wel. Nee. <laughs> nee, nee. Ja, maar dat is echt, dat is, uh, was dat misschien omdat mijn familie gaf aanhoek, ja, dat weet ik nog niet, hè, Maar in Mollem heb ik dat toch ook niet hoort. Hè. Nee. Dat dat zo met gelachen weer. werd. Nee, nee. nee. nee. Absoluut niet. Dat was nog een goede uh, ding onder, onder de buren. Ja, een goede verstandhouding. Een goede verstandhouding, ja. Dat vader heeft het niet gekost in Melum. vagger worden een vagger Ah, een vager. Kaart, ah, een ah vager. Ja, dat ken je. Dat was men... voor een vagger die dame. Nee, een vagger, ja. Dat werd ja. dik eens gezegd zo. Ja. op, op vagabond, hè. Ja, maar lij. Pas er nog een keer over na. In orde. Bedankt, Paula. Orde. Tot genoegen. Hè. U luistert naar onze 472e aflevering van Directe op je steekradio Viva. Dit was onze laatste aflevering voor de grote vakantie. We horen elkaar in september. Een goede vakantie. Bedankt, Piet, voor een heel werkjaar. Bedankt voor het goede luisteren. En tot uh, in september. Tot in september. Bedankt.